11 uur. NPO Radio 1 met Guilherme Plag. In de laatste half uur van Spraakmakers praten we zometeen met tv-maker en schrijver Jan Leijers over zijn nieuwe boek Allah in Europa na het internationaal met Emmer Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, neemt het persbureau ANP over. De ANP was de afgelopen jaren van de vereniging Veronica. De Mol wil een groot Nederlands mediabedrijf creëren. Hij heeft al verschillende radio- en tv-zenders en online-diensten. Zo zijn Radio 538, Radio 10 en de tv-zenders van SBS al van Talpa. De ANP werd in de jaren 30 opgericht door een aantal dagbladen. Het persbureau heeft veel grote Nederlandse media als klant. De omzet van de ANP loopt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 Vanaf vandaag heeft de Eemshaven een treinstation. Vanochtend is de eerste passagierstreinen vanuit Groningen in de Eemshaven aangekomen. Daarmee is het meest noordelijke treinstation van Nederland in gebruik genomen. Tot nu toe was dat Rode School. Er reden al wel goederentreinen van en naar de Eemshaven, maar nog geen passagierstreinen. Nou meneer, prettige reis hè? Ja, dankjewel. Dat is wel wel leuk denk ik. Ja? Ja, gewoon rechthoed hè? Dat kon je er wel. Rechthoed. Ja. En, de, en de, alles wat groen is, is trouwens ja, een prachtige taal. Hij is een mooi dus uh, ja, een bestikking, uh, het duurt me wel waard. Arriva mikt op mensen die in de Eemshaven werken en op toeristen. De trein sluit aan op de boot naar het Duitse Waddeneiland Borkum. De burgemeester van dat eiland is blij dat de trein er is. Het is een wunderschönes gevoel. Daar hebben we jarenlang uh, hingearbeid... en we freuen ons daar besonders drüber dat dat heute zoweit is. Viel Spaß! Ja, wel. De bestuursvoorzitter van Anbang, het Chinese moederbedrijf van Real en Zwitserleven... wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de miljardenfraude bij het bedrijf.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 Het weer het gaat op steeds meer plaatsen regenen. Vanmiddag valt er vooral in het zuiden veel regen. Het is ongeveer 8 graden. Vanavond trekt de regen langzaam weg. Het wordt dan een graad of zeven. Morgen meer zon, ook enkele buien en ongeveer 9 graden.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Gewandhuisorkest Leipzig en Andris Nelsons. Met Tchaikovsky's Pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag, Spraakmakers. Kapitein Patrick Nederkoorn is vanochtend onze spraakmaker... en dus nog altijd de gast. Erwin Dijman, fiscalist, is ook gebleven. En hier aan tafel inmiddels ook Jan Leijers, muzikant, schrijver en tv-maker. De meeste van u herinneren hem ongetwijfeld als presentator van zomergasten. En misschien van de serie Allah in Europa. Vorig jaar werd hij uitgezonden door de VPRO. en Daarin trok Jan Leijers van Sarajevo naar Brussel... om te onderzoeken of er een Europese versie is van de islam. En deze week komt het boek ook uit over die reis. En dat heet ook Allah in Europa. Jan Leijers, welkom. nogmaals. Officieel. Goedemorgen. Mogen we met de actualiteit beginnen? Want hier in Nederland is een flinke discussie losgebarsten over. in hoeverre je uitspraken van de Haagse imam van neidt. en die heeft uitgehaald naar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb. of je dat ja, tegen kunt gaan, of je hem strafrechtelijk kunt aanpakken. Hij zoekt de grenzen op, maar zegt onze minister hier. hij is niet strafbaar. Mm -hmm. Zijn er in België ook dit soort discussies? Of sterker nog, ja, zijn absoluut. al die reizen landen tegengekomen waar dit ook speelt? Kijk. De discussie en de hetze die er die, die, die nu gaande is... is eigenlijk een heel, heel treffend voorbeeld... van wat zich in brede zin binnen de moslimgemeenschap afspeelt. Namelijk een conflict, een, een, een ideeënstrijd... tussen zeg maar, de, de liberale strekking... waar ik dan ook burgemeester Abu toereken mm -hmm. en de, de hardliners, zeg maar de, de conservatieve hardliners. Ja. En die komen er in alle gradaties van grimmigheid... Zou ik zeggen ja. Dus je hebt daar goedmoedige opa's Die daar uitstralen van Kijk, een afvallige, daar kan ik ook niks aan doen Die verdient de dood Maar Ik zal die straf niet voltrekken En van mij hoef je niks te vrezen En er zijn er ook anderen die uitstralen Van uh, wacht maar uh, Als het van mij afhangt dan, uh, dan, dan ga je eraan En binnen de moslimwereld Voel je ook de vertwijfeling En de zoektocht van hoe pakken we dit aan? Hoe uh, beschermen we onze jongeren daartegen? Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren voor zulke ideeën niet vatbaar worden? Maar dat is heel moeilijk, omdat er binnen de islam, anders dan bijvoorbeeld binnen het katholieke geloof, daar heb je de paus. Uh -huh. En de regels van de paus, dat zijn de regels. Dat heb je binnen de islam niet. Er is niet een soort hiërarchie, uh, een soort bischoppen, en al zeker geen paus, die tegen de moslimgemeenschap kan zeggen jongens... Uh, met dat uh, afvalligen... Ja, je baseert tot, tot... je eigenlijk op de Koran en wat daarin staat. Ja, en het grote probleem is natuurlijk dat... Hoe ga je de discussie aan met iemand die zegt... Het staat letterlijk zo in de ja. Koran. Dus wie ben jij om mij te komen vertellen... Dat ik dat anders moet interpreteren. Ja. Het zou omgekeerd makkelijker zijn. Als iemand een vers uit de Koran helemaal verdraait... Dan kan je zeggen, jongens, zo staat het er niet. Ja. Het spijtige van het geval is dat er in de Koran versen staan... Ja, die als je ze letterlijk leest... Ja. Een beetje problematisch zijn. Maar ben je landen tegengekomen of ben je daar, daar in mensen uh, tegengekomen waar men de oplossing heeft van uh, worden uh, dit soort imams? Kunnen die overal hun podium pakken? Of zijn er in andere landen wel regels om ze in die zin uh, de mond te snoeren? Wel, het enige land, het enige Europese land uh, en een van de weinige landen ter wereld, dat dan wel zo'n hiërarchie heeft, is, was het eerste land dat ik heb bezocht Bosnië. Waar ook de islam het langst aanwezig is... Eigenlijk mm -hmm. is in heel Europa de islam een, zeg maar een exotische nieuwkomer. Die is hier 50, 60 jaar. Maar dat is in de, de loop in de van de geschiedenis kort, is, is ja. dat een heel korte ja, periode. Ja. In Bosnië is de islam er al sinds de jaren, late jaren 1400. Dus al meer dan 500 jaar. Dat is daar een traditionele godsdienst. De oudste gebouwen in de hoofdstad Sarajevo... Dat zijn moskeeën en Koranscholen. Dus mensen zijn daar gewend en, en kijken niet op van een islamitisch uh, kledingstuk of een islamitisch ritueel of waar je in West-Europa toch nog ja dat is zich nog altijd een beetje aan het zetten. Maar in Bosnië heb je dus een groot mufti en dat is een soort paus en daaronder staan Gewone Muftis, en dat zijn een soort bischoppen die elk hun eigen district besturen en die heel nauwlettend in de gaten houden okay. wat er wordt gepreekt. En als er een imam in de moskee iets preekt wat te politiek is of wat ingaat tegen de officiële lijn, dan uh, wordt, zijn vergunning, uh, wordt zijn vergunning ingetrokken. Uh, wat niet betekent dat er links en rechts ook ja. niet stiekem... Maar dat is dan Rare dus het dingen worden gepreekt, zelf maar... geregeld en niet vanuit. Voila. De en dat was ook de goede raad die de Grootmoeftie mij, mij meegaf. Van wat Europa, wat Europa zou moeten doen, is een soort Europese Grootmoeftie installeren. Of een officiële hiërarchie uh, die de moslimgemeenschap kan zeg maar, de, de juiste richting aanwijzen. Mijn bedenking is dan: hoe ga je die moslimgemeenschap in Europa, die zo divers is. Marokkaans, Turks, Somalis, uh, mm -hmm. Pakistaans. Krijg je die ooit achter één stem verenigd? Ja. Ik ja, ben daar enigszins is los, sceptisch ja. over. Patrick, is, wat is, je is, nou, ik ben benieuwd. Is er uh, interesse van die zeg maar, nieuwe islam, die dus vers geworteld is in Europa, in die oude.? Islam, dus die in Bosnië zich al ontwikkeld heeft. Dus heb jij mensen gesproken die dan geïnteresseerd zijn... in wat die die allemaal te vertellen heeft? Het probleem en wat me dan... Dus het, het hoopgevende was om in, de, in eerste instantie te zien... wauw, in Bosnië, dat gaat heel relaxed. En, en wat me dan toch weer ja, een beetje droevig stemde... was dat je ook in Bosnië al een, een soort ethisch religieus revé hebt, wat je over heel Europa ziet, bij een jongere generatie, die eigenlijk die traditionele, tussen aanhalingstekens, Bosnische islam als een verwaterde versie beschouwt. Ja. Eigenlijk als een bes, besmet, is een, is een zwaar woord, maar te zeer beïnvloed door de christelijke buren en die pleit voor een opnieuw een beetje ja. verstrenging en verstrikting. Dat is het is het de woordverstrikting, de verstrikting, ja, ja. Het strik, strikter ik maken. Ik is wel best mooi. Ja. <laughs> het is duidelijk wat je, wat je ja, bedoelt. Ja, verstrikting is maar. een mooi woord, ja. Ja, Maar het is wel wat je in meer landen, volgens mij, bent tegengekomen. Waar, waar onze generaties, als ik dat mag zeggen, eigenlijk heel erg die ontkerkeling hebben meegemaakt. Als het gaat om het christendom. En dat er juist heel veel jongeren ook uit de kerk zijn weggelopen. Of het, nou ja, het minder nauw nemen met de geloof. Zie je bij de islam juist een tegenovergestelde ja. beweging. Dat het juist ja, de jongeren het juist strikter beleven. De ondertitel van het boek is ook uh, het reisverslag van een ongelovige omdat ik daar geen misverstand wou over laten bestaan. Ik wou mensen voor zijn die me zouden zeggen... ...ja, maar jij beschrijft het echt wel met een hele westerse, seculiere bril. Ja, ja. natuurlijk, dat is mijn bril. Ik ben ook een kind van de jaren zeventig. En ik weet nog heel goed, uh, iedereen was er toen maar overtuigd... ...als de generatie die nu nog in de kerk zit, als die eenmaal uitgestorven is... ...dan is het met de religie... Afgelopen. Ja. En de toekomst van Europa is er één zonder godsdienst. Was toen de teneur? Mag ik aansluiten bij Patrick? De vraag, als we kijken naar de ontwikkelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat is de opkomst van uh, toch uh, ook uh, ja, partijen zoals Denk. Ja. Uh, zie je daar een, uh, ook een ontwikkeling in de kader van een nieuwe islamisering in Nederland in? En hoe zit dat in, in België? Is dat vergelijkbaar? Uh, in België hebben we geen uh, expliciete moslimpartij as such. Ik, mijn gevoel is dat zolang het gaat over concrete issues, uh, zoals je ook uh, christelijke confessionele partijen had, die bijvoorbeeld tegen abortus waren, die tegen euthanasie waren, en eigenlijk nog altijd zijn, bon, dat is het recht om iedereen in de democratische arena zijn zeg te laten doen. Het probleem ontstaat alleen wanneer het systeem, het liberaal-democratische systeem, as such, in vraag wordt gesteld. Namelijk het principe, horen wetten door mensen gemaakt te worden, of horen we de wetten van God te gehoorzamen? Ja. En in sommige gevallen is die grens heel duidelijk van, nee, we blijven binnen de democratische uh, arena, Abu Talib bijvoorbeeld, ja. maar ik heb heel veel mensen gesproken die flirten met die grens, en die, uh, als ik ze vraag, bijvoorbeeld... Sheikh Haitham, om een voorbeeld te noemen, dat is een vrij radicale Shaikh die in Londen zit. Uh, als ik hem vraag van, kijk, uh, zou u graag de sharia in Engeland willen geïntroduceerd zien? Dan zegt hij, no, I am a democrat. Hm. Ik zeg, maar wat dan als op een dag de meerderheid, stel, dat zou willen? Wel, grijnst die dan. Then you have to follow the majority. Ja, And precies. Dus ja. het is het oude al, al dilemma. Wat, van, doe je, wat doe je als er democratisch wordt beslist om de democratie ja. op te heffen? Wat hier nog hypothetisch en ver weg is, maar wat in verschillende landen, ik noem Algerije bijvoorbeeld, concreet het geval was, het vis dat in de jaren negentig een radicaal islamitische partij, die de eerste ronde van de verkiezing won met de belofte om de democratie af te schaffen, Bon, toen zijn de verkiezingen stopgezet door het regime... en dat heeft tot de Algerijnse burgeroorlog geleid. Um, maar het, het, ik, ik denk dat dat de grond van de kwestie is. Namelijk, uh, schik je je naar de menselijke wetten... of schik je je naar de, de goddelijke wetten? Zullen we nog even luisteren naar die, die, uh, Graag. die man uit Londen? Of From my Islamic perspective. Mm -hmm. Islam acknowledges... De verschillen tussen mannen en vrouwen. Iedereen is intelligent. Ja? Maar iedereen is intelligent in een andere manier. Je, als westerner, bent een beetje sensitief any differentiation differentiatie of de distinction tussen de twee genders. Ja? Je moet niet zo sensitief zijn. Discussiëren met Sheikh Haitham voelt een beetje als een spelletje balletje, balletje. Je begint er iedere keer opnieuw met goede moed aan. Maar winnen doe je nooit. Is het iets wat je zorgen baart nou met de hele reis die je hebt gemaakt? Dus we het hebben over het fanatisme of het hele bewuste woordgebruik... waar we ook met, met de, de, de imam nu, met uh, Vawashenheid, mee te maken hebben? Uh, nog meer dan bang of ongerust uh, ben ik dan als, zeg maar kind van de 70s, toen horizonten er waren om te verruimen en te verbreden en toen grenzen en goden en geboden moesten worden uh, zo niet afgeschaft, dan toch tenminste fundamenteel in twijfel worden getrokken. Ik word er een beetje droef van als ik zie hoeveel jonge mensen ik ontmoet op deze reis die zich zo gretig opnieuw door heel strikte regels willen laten ja. leiden. Wat is van ik mag met hem voor? trouwen, Waarom? ik mag Waarom? Ja, dat, dat, dat, dat fascineert mij. Ik heb daar geen ik verklaring nee. voor. Omdat, denk ik, uiteindelijk het gevoel ergens bij te horen, het gevoel niet volledig aanvaard te zijn door de meerderheidssamenleving of de, de meerderheid uh -huh. samenleving, en dus beschutting en warmte en, en contact te zoeken binnen een groep waar niemand je als minder beschouwt en waar niet op jou wordt neergekeken, dat. Dat gevoel uiteindelijk primeert op de drang, op de beeldenstormdrang. Ja, ja. Dat, dat is de enige verklaring die ik uh, kan zien. Want eigenlijk, als je naar de geschiedenis kijkt. revolte tegen het establishment. is altijd hand in hand gegaan met ook een ethische bevrijding. Ja. Met, een, met een afwerpen van het juk van wat mag en wat niet. Alle vingertjes weg. En wat je nu ziet, is een revolte. Een, een, een, een afkeer van het establishment en de waarden die dan volgens vele moslims, jonge moslims, worden opgedrongen. Een, een revolte die dan hand in ja. hand gaat ja. met, een, met een ethische. Uh, bijna... Kijk, mijn vrouw leest s'avonds wel eens voor uit het boek waarin ze op dat moment bezig is. En dat is op dit moment een biografie van Calvin. En als je dus Geneve in de tijd van Calvin... Dat is dus Je zou zweren dat er een salafistische sijk aan het roer stond. Muziek was verboden, dansen was verboden, drinken was verboden. Er werd op de kleren gelet. Ze gingen aan de huizen aanbellen om te zien of er toch niks frivols aan de muring in de huizen was. Uh, om het, het in is... perspectief te plaatsen ook. Ik zal wel nog afsluiten met uh, Latifa. Want dat, is... dat was een moment van ontroering. Het, het was, zoals ik het ook heb beschreven, de hele reis een zwalpen tussen ontreddering. En dan heb ik het over wat, wat je uit de mond van, van Sheikhs als Sheikh mm Haitam -hmm. hoort. Ontreddering en, en ontroering. Um, en dan denk ik op de eerste plaats aan het moment op de promenade, de wandelpromenade in Nice. Waar een jaar voor ik daar was, die verschrikkelijke aanslag plaatsvond. Die vrachtwagen die meer dan tachtig mensen neermaaide mm -hmm. op de 14 juillet na het vuurwerk ja. op de Nationale Franse Feestdag. En de eerste. Het eerste slachtoffer van die vrachtwagen was een, een moslima. Een derde trouwens van de slachtoffers, van alle slachtoffers, ja. was moslim. Maar het allereerste slachtoffer was een moeder van zeven. En ik heb haar dochter ontmoet, Latifa, die me het hele verhaal deed van waar het gebeurd was en hoe zij... Zij was in Cannes naar het vuurwerk gaan kijken. Ze werd gebeld, er is iets vreselijks gebeurd. Ze komt op de promenade van Nis, daar ligt haar moeder al onder een wit laken totale, je kan je dat voorstellen, helikopters in de lucht, totale toestand. Minuten nadat ze daar aankomt, vertraagt er een auto op de promenade met een paar jonge Fransen in, en die draaien het raampje naar beneden en schreven naar haar van, terroristen, we krijgen jullie wel. Hmm. En no, je kan daarover lezen, je kan je dat inbeelden, maar je kan je niet, tot je daar naast dat meisje staat, hmm. totaal aanvoelen wat een vreselijke plekje het moet zijn om dus en je moeder te verliezen in zo'n terroristische aanslag en tezelfde tijd door zoveel andere mensen in dezelfde zak met die terroristen gestopt te worden ta maman, ta maman, ta maman. Ik zei, maar papa, ik je wil je erover Papa, ik begrijp niets van wat je me zei. En dan mijn beeld op de telefoon en faut que je, je moet je naar Nice Rapidement. maman s'est is percuter par een camion. Kort fragmentje van uh, het verhaal wat jij net uh, vertelde. Er staat toch veel uitgebreider en heel veel toelichtingen, extra dingen nog uh, in het boek Alla in Europa. Het is nu verkrijgbaar, en de serie die kunnen mensen ongetwijfeld ook nog terugkijken via de VPRO. Absoluut. Jan Leijers, heel je graag gedaan. Dan nog nieuws via de NOS. Een twitteraar heeft binnen korte tijd meer dan 4500 euro ingezameld... om een advertentie met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad te krijgen. Het is een reactie op de flyer die de krant deze week verspreidde... voor een petitie tegen posters van een kledingmerk... waarop die zoenende mannen te zien waren. En dus wil de initiatiefnemer een advertentie met twee zoenende mannen... erop in het Reformatorisch Dagblad plaatsen. Kees Hovius is hoofd Commerciële Zaken... bij de uitgever van het Reformatorisch Dagblad, de RD Media Groep. Hovius, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ongetwijfeld veel reacties gekregen op de flyer die bij de krant verspreid is. Dat mag u wel zeggen. Ja. Dat ja. mag ik wel zeggen. Heel en, veel reacties. En nu dus ook weer een tegenreactie. 5000 euro is er nodig om een hele pagina advertentie te betalen. Er is al 4500 euro ingezameld. Gaat u de advertentie plaatsen als die bij u wordt aangeboden? Paar In de eerste plaats, uh, zover ik weet, is die nog niet aangeboden... en heb ik uh, de adventie ook niet gezien. Dus dat is dan uh, nee. lastig om daar nu al een oordeel over te hebben. Nou ja, nee, maar dit speelt nu. Daar denkt u toch wel over na. Ik vraag u ook, als die wordt aangeboden, Zeker. gaat u hem plaatsen? Laat het heel helder zijn. Het huidige advertentiebeleid... het huidige advertentiebeleid voorziet daarin om de advertentie niet te plaatsen. Niet te plaatsen. En waarom niet? Niet te plaatsen. Nou, het advertentiebeleid dat we hebben... We communiceren we altijd rechtstreeks in een persoonlijk gesprek met de adverteerder. En dat doen we niet via de media. Dus als deze advertentie daadwerkelijk aangeboden gaat worden... Uh -huh. zal ik ook met de aanbieder in een persoonlijk gesprek gaan. Ik nodig hem van harte uit om hier in op te komen... om een goed gesprek te hebben. Yeah. Maar ik vind het niet, kies om via de media uh, daarover te gaan speculeren... en daarover te praten, zonder dat die nog niet aangeboden is. Oké, okay, maar u geeft wel, wel aan, we gaan hem niet plaatsen. Maar u wil niet vertellen waarom niet? Het, het, wij hebben uh, nog steeds de goede gewoonte volgens mij... om rechtstreeks te communiceren in een persoonlijk gesprek met de adverteerder. En ook nu wil ik dat niet via de media doen. Nou, stel dan dat er in theorie een, een poster of een uh, advertentie... met zoenende mannen zou worden aangeboden... en u zou hem niet willen plaatsen. Wat zou daar dan de reden voor kunnen zijn? Wij hebben een advertentiebeleid wat eh, is genormeerd eh, aan de Bijbel. Dat in de eerste plaats. En twee, hebben we ook een advertentiebeleid wat nou aansluit bij de missie en de visie van ons bedrijf. En die twee liggen natuurlijk in elkaars verlengde. En dit sluit er niet bij aan. Als, wij bedienen hè, met onze krant uh, Rivatorisch Dagblad uh, een specifiek lezersegment. Mm -hmm. Namelijk mensen met een christelijke overtuiging. Die hebben heel bewust een abonnement genomen uh, op deze krant. Daar zijn we trots op, daar zijn we blij mee. Ja. En als het gaat over het advertentiebeleid... ja, daar hebben wij bepaalde regels. Wij zijn in bepaalde opzichten eigenzinnig. Uh, we willen ergens voor staan. En dat ergens voor willen staan, dat leidt ook tot uh, een concreet advertentiebeleid. Ja, en tot de flyer heeft dat geleid... en nu dus tot een tegenreactie van iemand die dat geld aan het inzamelen is... die bij deze dus door u is uitgenodigd om uh, persoonlijk op bezoek te komen... om uh, eens uitgelegd te krijgen waarom de advertentie... ondanks dat het geld misschien aanwezig kan zijn... straks niet geplaatst gaat worden. We gaan het hierbij laten, meneer Hovius. Hoofdcommerciële zaken bij de uitgever van het Reformatorisch Dagblad. Dank in ieder geval voor uh, de toelichting. De Nationale Nieuwsbris. We gaan nu snel treinvaart in die Nationale Nieuwsquiz spelen met Edwin van der Haar. Edwin, welkom. Goedemorgen. Werkzaam bij de Eneco-groep. Nog even, begrijp ik. Want carrière je, uh, je er switchen uh, nee, of niet? Uh, oh, okay. Nee hoor, uh, Oh, je zit er net. Je <laughs> pas even, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het. Nou, we gaan wel uh, nog even de quiz spelen. Uh, let goed op, want we gaan beginnen. Succes. Uh, nu, gaan we, nu gaat Dylan even een kanonslag. En dan gaat hij om... En dan ook oh gooien. Yes. Het kabinet is er klaar mee. Komend oud en nieuw mag er geen rotje meer worden deze vind Ik zal wel heel mooi Het kabinet hoopte met deze maatregel de overlast terug te dringen. En de straten veiliger te maken. Uh, dat ga ik eerst een jumping jack noemen. Dat is dus eigenlijk een soort uh, matje. Nee, wij vinden dit eigenlijk helemaal totaal geen gevaarlijk. Waar komt het zeg maar zeker? Nee, wij noemen het eigenlijk een tegenwoordig. Nee, niet daar! Ja. De discussie speelt weer. Volgens Bronnen wil het kabinet nog dit jaar een verbod op zogeheten werpbaar knalvuurwerk. Aanleiding voor deze maatregel is een onderzoek van welke organisatie? Pas. De OVV, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Welke regeringspartij ziet het verbod helemaal niet zitten? VVD. Achterlijkheid ten top, zo noemde VVD-Kamerlid Erik Zinks het zelfs. Vraag 3 dan. De cv-ketel verdwijnt... Nou, wat we graag willen is dat er een rendementseis wordt uh, in het leven geroepen op, op, door de politiek. Een cv-ketel kost 2000 euro. Die erop neerkomt dat er uiteindelijk bij vervanging van de cv-ketel geen een stand-alone cv-ketel weer geplaatst te worden. En een warmtepomp, zelfs 9000. Ja, zeg uw oude werd cv-ketel maar gedacht. Vanaf welk jaar willen milieuorganisaties, energiebedrijven en installateurs dat we op bijvoorbeeld warmtepompen overgaan? 2021. Zeker. Die organisaties bieden vandaag een manifest aan hierover, aan de Tweede Kamer, en aan welke oud-politicus? Dirk Samsom. Ja, want hij is betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. Dan gaan we naar het stemfragment. Luister goed, wie is dit? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het soort dingen die uh, deze meneer, Zegt, waardoor anderen bedreigd worden... Grapperhaus. Taam, uh, daar wil Hoppa. ik eigenlijk wel uh, vanaf. Sinds wanneer mag u door de, door de minister heen praten? Dan <laughs> is het al heel snel. Het is de democratie, inderdaad. Hij zegt te willen kijken of het strafrecht kan worden aangepakt... om verwerpelijke uitspraken aan te pakken. Aanleiding hiervoor zijn de uitspraken van de omstreden imam Fawashenid. Wie noemde hij een afvallige moslim? Of daar zin speelde hij op? Abu Talib. Ja burgemeester Abu Dhabib van Rotterdam. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En dat via cryptische aanwijzingen. Dus geef het zodra Je denkt te weten over wie het gaat. Hier komen de hints. Vier. Met mijn buurman kom ik graag tot de kern. Kim Jongen. Zo. Wow. Hoppakee. Patrick, je had ja, het nog niet nee, geweten. Dat was, nee, <laughs> dat ik zat snel. nog even met de rijdende recht. Ja. <laughs> Voor drie punten, maar ik kwam wel gepanserd aan... Voor twee punten, het was mijn eerste reis in functie. En inderdaad voor één punt ik, punt, ik zat inderdaad in de trein naar China... voor een ontmoeting met Xi Jinping. Dat was hartstikke goed, ja, Kim Jong-un. Daarmee staat jouw factor op negen. Dat betekent dat je negen vragen goed hebt, nodig hebt in de tweede ronde... in ieder geval om uh, de leiding te pakken. Dus, je bent helemaal in de flow. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke internationale organisatie heeft zeven Russische stafleden de deur uitgezet? De NAVO. Ja. In make-up van Clairs is welke stof aangevonden? aangevonden? Asbest. Ja. Adoptiekinderen uit Indonesië en welk ander land... stellen de overheid aansprakelijk voor hun illegale adoptie? Wat zeg je? Sri Lanka. Ja. Welke organisatie is volgens de rechter mede aansprakelijk... voor de schietpartijen Alfa van der Rijn? De politie? Ja, de gezondheidsraad wil dat een preventief medicijn... tegen wat beschikbaar komt voor risicogroepen. Heeftijds. Dat klopt. Welk bedrijf verkoopt de chemietak voor 10,1 miljard... aan een Amerikaans bedrijf? Axenobel. Nobel. Is goed. Welke minister gaat huisbazen aanspreken op discriminatie? Uh, dat moet minister... Uh, uh, Volonken? Ja, dat klopt inderdaad. Mensen van welke beroepsgroep worden gemiddeld... elk uur verbaal of fysiek aangevallen? Politie. Ja, de bouw van wat voor fabriek moet de afhankelijkheid van Gronings gas verminderen? Stikstof. Dat klopt ook. Hoeveel regels willen vertegenwoordigers van de zorgsector schrappen? 62. Ja, wat voor babydier is uit een wei in het Brabantse Asten gestolen? Een apa. Apakala of zo, beest. Apaka noemen we het ook wel. Een Amerikaanse man is aangehouden voor het versturen van wat naar overheidsgebouwen. Bompakketjes of explosieven. Welke Nederlandse bewindspersoon heeft gisteren op bijzondere wijze aandacht gevraagd voor de oorlog in Syrië? Minister Blok. Klopt. Degene van wie bepalen vooral of wij zelf een hoge de leeftijd moeder. bereiken? De moeder, inderdaad. Welk SP-Kamerlid stapt op vanwege de combinatie van werk en moederschap? Laten we de vraag wel uitstellen. Sorry. Nine Ja. Hoeveel dollar krijgt een Canadese loterijwinnaar per week voor de rest van haar leven? 1000. Ja, en hoeveel jaar celstraf wil Maleisië zetten op het verspreiden van nepnieuws? Dat is ook goed, inderdaad. Goed gespeeld zeg. Ja, ik moest even streng zijn, hè, want anders is het uh, vals natuurlijk. 15 vragen had je goed. Vermenigvuldigd met 9 kom je op een score van 135 Patrick Nederkorn is onder de indruk, zie ik. Enorm. Ja, Zeker. wij ook, hoor. Ja. Goed gespeeld, nogmaals. En uh, nou ja, wie weet genoeg om uh, de weekwinsten ja. op zak te houden. Dat is even afwachten tot vrijdag. Dankjewel, Edwin. Ja, graag gedaan. Voor het meespelen. Ja, Patrick, succes op het podium. Dankjewel. Met uh, nog eventjes uh, leuker kunnen we het niet maken. Uh, dank ook dat je hier weer was. Hoogste tijd voor één op één. Sven, goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Ik ga zo praten met Tuna Han de leider van Denk. En die partij behaalde vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, behoorlijk wat zetels in gemeenteraad. Antree voor die partij in 13 gemeenten. Wat gaat dat betekenen? Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerste de hoofdpunten uit het nieuws. Emmer Bransen. Talpa, het mediabedrijf van John de Mol... neemt het persbureau ANP over. De Mol heeft al verschillende radio- en tv-zenders... en online-diensten. De ANP werd in de jaren 30 opgericht... door een aantal dagbladen. Het persbureau heeft veel grote Nederlandse media als klant.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 De hoge snelheidslijn blijft last houden van vertragingen en uitval. Volgens de NS komt dat, doordat er vanaf komende maand... meer treinen gaan rijden op de HZL. In totaal bijna 250 per dag. En volgens de NS is de spoorlijn daar niet geschikt voor. En nog meer spoornieuws. Vanaf vandaag heeft de Eemshaven een treinstation. Vanochtend is de eerste passagierstrein vanuit Groningen... in de Eemshaven aangekomen. En daarmee is het uh, meest noordelijke treinstation van Nederland... in gebruik genomen. Tot nu toe was dat Rode School. NPO Radio 1 KRO NCRV 1 op 1 Met Sven Kokkelman Dames en heren, goedemorgen. Vier zetels in Rotterdam, drie zetels in Amsterdam, twee in Utrecht. In totaal maakte DENK vorige week zijn entree in dertien gemeenteraden. Prestatie van formaat voor een jonge partij. Uit onderzoek in de hoofdstad blijkt dat driekwart van de stemmers van Turkse kom af op de partij heeft gestemd. Is DENK daarmee dan ook een Turkse partij binnen onze democratie? Wat gaan ze de komende jaren doen? Welk geluid gaan we de komende jaren van ze horen in al die gemeenteraden? GroenLinks heeft DENK al bij voorbaat uitgesloten van het bestuur in de hoofdstad vanwege zijn standpunten en uitlatingen over de Armeense genocide. Tijd voor een goed gesprek met de landelijk leider van Denk... fractievoorzitter in de Tweede Kamer, aan Kuzu... tegenwoordig ook raadslid in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Dank u wel. Vindt, u, een, vindt ja. u het zelf ook een prestatie van formaat? Ik vind het een geweldige prestatie. We hebben keihard gezwoegd... En voor een relatief kleine partij, een relatief jonge partij... die eigenlijk drie jaar bezig is... Ja. is het inderdaad een behoorlijke prestatie... om in dertien gemeenten vertegenwoordigd te zijn. Hebt u de omstreden imam Genet al een bedankje gestuurd? Nee. Hij riep moslims namelijk op om op u te stemmen. Ja, ik heb, ik heb het gelezen. Iedereen uh, heeft het recht om te stemmen en een stemadvies te geven. Maar laat duidelijk zijn, ik keur de uitspraken die hij heeft gedaan af. Was u wel blij met dit stemadvies dan? Um, Iedereen heeft gewoon het recht om te stemmen. Hij heeft het recht om een stemadvies te geven. Maar was u er blij mee? Dat doet me verder vrij weinig. Maar was u er blij mee? Dat doet me vrij weinig. Dus u was er niet blij mee? Nou, neutraal. Neutraal. Maakt u niet uit? Maakt me niet zoveel uit. We gaan praten, meneer Koezo. Welkom bij 1 op 1... Nog even om bij die imam te beginnen, want dat was gisteren in Den Haag een uh, onderwerp van debat... met de minister van uh, Justitie en Veiligheid, meneer Grapperhaus. Uh, die noemde nee. de uitspraken walgelijk Deelt u die opvatting? Ik uh, deel de uh, kwalificatie in ieder geval dat het uh, uitspraken zijn die niet kunnen. Uh, het is gewoon, uh, we moeten weder, met wederzijds respect met elkaar omgaan. Ja. De uitspraken die hij heeft gedaan, die, die keur ik absoluut af. Ja, vindt u dan ook uh, met een uh, overgrote meerderheid van de Tweede Kamer dat de wet zou moeten worden aangescherpt? Nou, In ieder geval, uh, we moeten kijken naar de mogelijkheden wat wel en wat niet kan. Ja. Uh, waar het gaat om digitale uitlatingen is er nog een hele wereld te winnen... waar het gaat om het bestrijden van uh, uh, haatzaaien. Uh, maar ik ben het ook eens met, met de minister die aangeeft... dat moeten we doen binnen de rechtsstatelijke afspraken... die we met elkaar hebben gemaakt. Ja. Dus u steunt wel dat hij gaat kijken of de wet kan worden aangepast? Ja, het is altijd goed om te kijken op welke manier we in het brede palet van haatzaaien, In het brede palet van uh, groepsbeledigingen. In het brede palet wat kan leiden tot bedreigingen en intimidaties. Ja. Onze wetgeving aanscherpen. Vindt dat is u altijd dat, een goede zaak. Vindt u dat deze imam haat zaait? Uh, dat is iets waar ik niet zo over ga. Uh, nee, maar ik vraag uh, wat ik, u vindt. Ja, daarom. Ik vind uiteindelijk dat een rechter dat, dat uh, moet beoordelen. Maar ik laat, laat gewoon absoluut heel erg duidelijk zijn... dat ik die uitspraken uh, niet goedkeur. Nee. Dat ik die uitspraken ten stelligste afkeur. Ja. En dat er, dat er best wel eens een haatzaaiend effect van zou kunnen uitgaan. Ja. U was zelf in 2015 ook nogal naar richting de burgemeester van Rotterdam. Ja, maar dat is geen haatzaai, neem ik aan. We hebben een meningsverschil met elkaar. We hebben vaker meningsverschillen met verschillende hè, burgemeesters en politici. Maar ik heb nooit opgeroepen om... Uh, Um, ...geweld tegen hem te gebruiken. Nee, maar u, uh, hij, u zei wel dat hij medeschuldig zou zijn... ...als een Rotterdamse jihadist zichzelf opblaast. Ja, nou, ik heb aangegeven dat in die tijd... He, ...waarin uh, we zagen dat een aantal Rotterdamse jongeren... Uh, ...de stap zou willen maken om naar Syrië af te reizen... Ja. ...dat de burgemeester juist die jongeren zou moeten omarmen... ...en zou moeten zeggen, hé, hey, ik laat je nergens naartoe gaan... ...in plaats van dat hij zegt, rot op. Juist. Dus met andere woorden, u hebt kritiek op Abu Dhabi, maar elke vorm van uitspraken die kan leiden tot geweld en tot haatzaaien, ja. daar, daar bent u ook valikant op tegen. Absoluut. Bedreigingen en intimidaties, dat mag zeker niet. Nee. Dat keur ik ook ten stelligste af. Nou, vindt u dan dat er en, nog wel een plek is voor deze man in dit land? Um, ik kijk, het is een Nederlands staatsburger. Uh, en net zoals uh, andere staatsburgers die de wet overtreden... Ja. moet deze man, uh, wanneer er aangifte tegen hem gedaan wordt... een rechter beoordelen wat, uh, wat er gedaan mee moet worden. U zou ook, zeker gezien het stemadvies, bij hem op de koffie kunnen gaan... of op de thee, en kunnen zeggen, doe dit nou zo'n dingen nou niet mag ik uh, u in ieder geval aangeven dat ik nooit contact heb gehad met deze man. Dat deze man wat mij betreft net als een, uh, elke andere Nederlandse staatsburger... Uh, zijn voorkeur heeft kenbaar gemaakt en dat het me verder vrij weinig doet. Vindt u overigens wel dat uh, salafistische organisaties... in dit land extra subsidie zouden moeten krijgen? Nou, niet extra subsidie. Uh, wat wij doen in Nederland is dat we een aantal subsidievoorwaarden hebben gesteld. Uh, en binnen die subsidievoorwaarden moet je kunnen beoordelen of een organisatie daar wel of geen recht op heeft. Ja. Of het nou gaat om een uh, gereformeerde organisatie... een salafistische organisatie of een joodse organisatie... of een organisatie met een totaal andere grondslag. Maar bepleit Bij u subsidie voor een salafistische organisatie? Ja, net zoals elke andere organisatie in het land... die een bijdrage kan, le kan leveren aan maatschappelijke doelen... Uh, zou dat, wat mij betreft, kunnen. Maar laten we wel even de definitie van uh, salafistische organisatie heel helder met elkaar stellen. Mm. Kijk, als er haat en bedreiging van uitgaat. en als het oproept tot geweld dan moet dat absoluut niet kunnen. Nee. Maar he, zoals ook onderzoek aangeeft uh, van het ministerie van SZW... Uh, ja. een tijdje geleden... Ja. is 95 tot 99 procent van de salafisten in Nederland vredeliefend. Ja, uh, dus uh, subsidie uh, moet in ieder geval bespreekbaar zijn. Dus wat dat betreft schaart u zich achter uw lijsttrekker in uh, Amsterdam... die pleiten voor subsidie voor salafistische organisaties. Wij hebben wat dat betreft een hele duidelijke opvatting... zoals ik net al stelde. Of het nou gaat om een salafistische organisatie... een gereformeerde organisatie of een organisatie met welke grondslag dan ook... Ja. wanneer het bijdraagt aan maatschappelijke doelen... die we met elkaar hebben gesteld. Ja. En het valt binnen subsidievoorwaarden, dan zou dat moeten kunnen. Ja. Vindt u ook dat de LHBTI-gemeenschap gesubsidieerd zou moeten worden? Zeker. Dat gebeurt ook met enige regelmaat... waar het gaat om gelijkwaardigheid van homo's en hetero's. Daar hebben we helemaal geen enkel uh, bezwaar tegen. Dus Waarom dus heeft gelijkwaardigheid... u zich dan in Rotterdam niet aangesloten... bij het Regenboogakkoord voor de verkiezingen... onder ja, aanvulling van het COC? omdat we daar een grondwet voor hebben. We hebben ook een uh, uh, Joodsakkoord gezien in Amsterdam. Kijk, We hebben met elkaar een afspraak gemaakt in de grondwet. Die gelijkwaardigheid die zou moeten uitgaan... van artikel 1 van onze grondwet. Mm -hmm. En ik ben er niet zo'n voorstander van... om vlak voor de verkiezingen... Um, uh, met andere politieke partijen te wedijveren hoe homoliefend of hoe uh, joodsliefend wij zijn. Laten we daar duidelijk over zijn. We hebben een grondwet met elkaar, artikel 1. Iedereen ja. moet gelijkwaardig behandeld worden. Ja. Geen onderscheid in Religie, afkomst, geaardheid of wat dan ook. Iedereen uh -huh. in het land is gelijkwaardig. Ja. Punt uit. Dus dat betekent dat als in de Rotterdamse Raad een, uh, een motie in stemming wordt gebracht. voor meer aandacht en geld, bijvoorbeeld om uh, uh, de positie van homoseksuelen in het onderwijs. bijvoorbeeld uh, te bestendigen, dat u daarvoor gaat stemmen? Ja, want, uh, even, uh, altijd even kijken naar de omstandigheden. wat er gevraagd wordt, uiteraard. He, we hebben in de Tweede Kamer. Uh, stemmen we ook met enige regelmaat mee met dat soort moties. Ja. Dus. Uh, nooit een probleem mee gehad. Nee. Goed. Um, die mensen die namens u in de raad komen, u gaat zelf trouwens ook in de raad zitten, die raad is hier op, op donderdag, toch, als ik me niet vergis? Die raad is op uh, donderdagmiddag, ja. soms donderdagochtend. Ja. ja, en dan moet u dat ook klopt. wel eens in de Tweede Kamer zijn, toch? Ja, dat klopt ook. En uh, u kunt en niet ik op kan er zelf uh, niet in twee splitsen, nee, dat, dat klopt kan niet. Ook. Dus waar <laughs> bent u dan te vinden als, dus, het, dus als, het, als ga... er op beide plekken een belangrijk debat plaatsvindt? Ja, um, waar het om gaat is dat ik heb aangegeven dat ik het voor een poosje ga doen. En laat ik dat poosje ook heel duidelijk omschrijven als dat ik de fractie in Rotterdam uh, in de opstartfase wil gaan ondersteunen. Het zijn oh. allemaal nieuwelingen. Ik heb wat ervaring in het stadhuis van uh, Rotterdam. Zeker u bent in de, in de raadslid In periode 2008-2012 ben ik daar raadslid geweest. Ja. Dus ik ga in de eerste weken ga ik, uh, onze fractie uh, ondersteunen, wegwijs maken in dat stadhuis. En onze uh, fractievoorzitter Stefan van Baarle. Ja. Uh, ondersteunen bij het voeren van de coalitie. Onder en hoe lang blijft u dan raadslid? Uh, ik heb aangegeven dat ik dat voor een poosje ga doen. Ja, wat is dat? Ik geloof dat ik voor de zomervakantie... Uh, ja, klaar ben met mijn klus in Rotterdam. Met andere woorden, voor het zomerreces in de Tweede Kamer... Uh, uh, zwaait u af als raadslid in Rotterdam... en bent u weer volledig beschikbaar uh, voor de Tweede Kamer? Klopt. Die mensen die allemaal gekozen zijn in die gemeenteraad... zijn die uh, goed opgeleid eigenlijk? Ja, zeker. We zien uh, mensen met verschillende uh, achtergronden. Ook verschillende opleidingsachtergronden. Hm. Uh, Heb je ze zelf opgeleid? Ik, een deel, ik heb ze allemaal wel gezien, stuk voor stuk. Ja. Uh, we hebben een denkacademie... waarin we toekomstige raadsleden klaarstomen uh, voor het raadswerk. Ja. Uh, en daarbij is het zo dat we verschillende facetten... van de opleiding voor onze rekening nemen. Ja. En ik, ik, neem, uh, ik heb deel uh, mediatraining met lastige vragen voor mijn rekening genomen. Ah, goed. Ik doe wel eens een Sven Kokkelmannetje. Uh, wat is dat eigenlijk? Dat is moeilijke vragen stellen. Ja, dat... <lacht> goed. Nou, als als u daar dan de rest van de uitzending ook gewoon antwoord op geeft... zoals u dat tot op de heden ook heeft gedaan, dan hebben we een aardig gesprek. Uh, ja. Zijn ze ook opgeleid eigenlijk door de Turkse lobbyorganisatie UETD? Nee. Want het uh, bericht van onlangs, uh, net voor de gemeenteraadsverkiezingen is dat die lobbyorganisatie, verbonden aan de AK-partij van president Erdogan... vorig jaar tientallen Neder-Turkse jongeren heeft getraind... die politiek actief willen worden. Ja, dat... Heb ik ook gelezen inderdaad. Maar naar mijn weten. Uh, we hebben op dit moment 24 uh, gekozen gemeenteraadsleden. Ja. Um, die, zijn, die hebben we allemaal stuk voor stuk. hebben we uh, ze zelf opgeleid. Ja. Uh, en ik heb het bericht ook gelezen. maar vervolgens ook een verklaring gelezen. een persverklaring gelezen van de UETD. Ja. Het was een telegraafbericht. Ja. En, en in de persverklaring van de UETD. heb ik gezien dat ze. Dat ze juist uh, hetgene wat in de telegraaf staat. Uh, dat ze zich daar niet in kunnen vinden. Maar hebt u, zich, hebt u ook bij uw eigen mensen geïnformeerd. of die mensen in contact hebben gehad met deze organisatie of niet? Nou, wat wij. Uh, uh, vooral uh, doen is dat we onze kandidaten uh, selecteren op een aantal criteria... en een daarvan is gericht zijn op Nederland... en ja. gericht zijn op de Nederlandse politiek... en met name de gemeenteraadspolitiek, de ja. gemeentepolitiek. Maar kunt u dan uw hand in het vuur steken... dat geen van die raadsleden is opgeleid door deze organisatie? Ja, maar dat kan ik natuurlijk nooit. We hebben geprobeerd om een zorgvuldige screening toe te passen. Ja. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik uh, uh, 100% garantie kan ik natuurlijk nooit geven. Wat zou er gebeuren maar eigenlijk hebben... als, als een van die raadsleden uh, bij nader inzien toch door deze club zou zijn opgeleid? Ja, maar dan, dan zouden we daar in ieder geval het goede gesprek over aangaan. Uh, en, en vooral kijken wat de inzet is van desbetreffend raadslid... op de gemeentepolitiek uh, in Nederland... Wat wij, wat wij vooral heel duidelijk met elkaar stellen... is dat wij een Nederlandse politieke partij zijn... die gericht zijn op de belangen van, van Nederlandse staatsburgers... Ja. van de inwoners van Nederland. En dan maken de verschillende achtergronden ons niet zoveel uit. Nou ja, maar, dat is wel een klein beetje de, in, tegenspraak, de, de, in tegenspraak... met wat u eerder ook op de Turkse televisie heeft gezegd... naar de stemming ja, over de Armeense genocide in het Nederlandse laat mij parlement. dit punt even afmaken. Als, ja. als u het mij toestaat wil ik dit punt even afmaken. Het gaat ja. er vooral om dat uh, onze raadsleden gericht zijn... op, het gemeente, op de gemeentepolitiek en op het ja gemeenteraadswerk ja. en niet uh, zozeer met de buitenlandse politiek. Dus even om dat punt af te maken van die, van die opleiding zijn. door die, door die uh, lobbyorganisatie. U zegt, ik weet het niet, maar ik weet het niet zeker. Ik weet het niet helemaal zeker. Uh, maar he, u vroeg mij, kan ik mijn handen daarvoor in het vuur steken? Dat, dat kan ik weer niet, maar ik kan natuurlijk wel aangeven dat... Uh, wij de selectie dusdanig hebben toegepast... dat ze gericht zijn op de Nederlandse politiek... Ja. en met name het gemeenteraadswerk. Nou ja, goed. U bent een van die Kamerleden die voortdurend roept om kleur te bekennen... zeker in kwesties die in Turkije gevoelig liggen... zoals de Armeense genocide. Uh, dat hebt u onlangs ook op de Turkse televisie gedaan. Ik citeer, de Turkse staatsburgers zijn sowieso van mening... dat het erkennen van zoiets onacceptabel is voor ons. Dat moeten de kandidaten voor de gemeenteraad zichzelf hierover bevragen. Ze moeten nu heel duidelijk zien, uh, laten zien wat ze verdedigen... en aan wiens kant ze staan. Staat u uh, aan de kant van de AK-partij van president Erdogan? Nee, ik sta aan de kant van DENK. Is DENK is een Nederlandse politiek partij. Wij zijn een partij met drie zetels in uh, uh, de Tweede Kamer. Ja. En inmiddels 24 um, gemeenteraden. Ja. En een van de punten um, waar, waar elk jaar, hey, vanaf 2006, debat over wordt gevoerd... Ja. is de erkenning van de... De kwestie van de Armeense genocide. Ja, en dat en heeft nu jaar. de hele Tweede Kamer... met uitzondering van uw partij heeft daarvoor gestemd. Dat heeft in 2006 is dat al gebeurd. Nu, Zeker, en, Kokkel, en onlangs weer. En in 2015 is het opnieuw gebeurd. En, onlangs en in weer. 2018 is het opnieuw gebeurd. Zeker. En dan vraag ik me af... Um, ja, welke motie kunnen we in 2019 of 2020 verwachten? Nou, misschien wel maar, weer zo één. Ja, precies. En, en dan vraag ik me af, hè, dan zouden we altijd met elkaar moeten kijken van waarom gebeurt dit? Als ik dan zie dat een ChristenUnie na het vertrek van minister Zijlstra erop staat dat vlak voor de voorjaarsvakantie op donderdag... een algemene overleg, een commissievergadering... Ja. Ja. een debat in de Tweede Kamer... Ja. en vervolgens op dezelfde dag nog stemmingen moeten worden gevoerd... dan vraag ik me af, ja, wat voor belang zit daar nou achter? Ja, goed. Maar die, dat is de kwestie die toen is geweest. Waar het mij om gaat, is dat u mensen oproept om kleur te bekennen. U, bent, ja. u hebt zelf ook de Turkse nationaliteit, to, toch? U bent daar tijdens de klopt. vakantie van uw ouders geboren. Stemt u ook in Turkije? Nee, heb ik tot nu toe nooit gedaan. Dus u stemt niet op de AK-partij van president Erdogan? Ik heb dat tot nu toe nooit gedaan. En gaat u, bent u van plan om dat te veranderen? Uh, ik, de, de omstandigheden zoals ik die nu voorzie, is dat ik me bezig ga met de Nederlandse politiek. Ik stem op Denk. Ja, en is het dan zo? Dat de vorige voor... keer heb ik dat gedaan op uh, collega Österk, omdat, we, ja, omdat maar... ik vind dat hij het fantastisch doet. Maar in Turkije kan je bij mij weten niet op Denk stemmen. Dat klopt ook, helemaal waar. Dus als uh, straks de uh, presidentsverkiezingen over een jaar in Turkije zijn, gaat u niet stemmen? Ik overweeg om niet te stemmen. U overweegt om niet te stemmen? Ja, dat klopt. Maar u kunt ook zeggen, ik ga niet stemmen. Ik ga niet stemmen dan, als u het heel duidelijk wil hebben. Oké, okay, ja. goed. Dat is, dat is dan helder, want u vraagt van anderen... om kleur te bekennen in dit geval ook. <laughs> dan heb ik dat ook gedaan hierbij. Ja. Het is overigens wel zo dat die uh, Armeense genocide-kwestie... Uh, er wel voor heeft gezorgd dat u bent uitgesloten... van het uh, bestuur in de hoofdstad door GroenLinks... Nou, kijk, de winnaar en, van de verkiezingen daar. De argumentatie die uh, daar dan uh, aan, aan, uh, daarna komt... vind ik wel heel opmerkelijk. Uh, wordt aangegeven dat ik... Um, de collega-kamerleden, de vijf collega-kamerleden... Uh, zou hebben genoemd in een Turkse krant. Mm -hmm. en daarvan geef ik nogmaals aan. En dat heb ik keer op keer gedaan. Dat heb ik absoluut niet gedaan. Nee, maar u hebt wel en om een ik, hoofdelijke stemming ik, gevraagd... Dat dat zodat doe... voor alles en voor iedereen duidelijk nee, was... welke dat... Turkse parlementariërs te, uh, voor die nee, motie nee, hebben nee, gestemd. Nee nee, nee, nee, nee, nee, Maar laten we daar ook duidelijk over zijn. He, als, als ik die namen zou hebben doorgegeven... dan zou ik er niet vijf hebben doorgegeven, maar zes. Want ze missen er eentje. Um, dat is één. Het tweede is... Ik vind echt, ook in dit geval, dat bedreigingen en intimidaties... die die kant op gaan, die richting de collega's gaan... vind ik absoluut niet kunnen. Nee. Ik neem er ook ten stelligste afstand van dat ik die namen zou hebben doorgegeven. Nee, maar hebt u niet meegewerkt aan een... Hebt laten, u niet mee we daar, laten we daar een... wel over zijn, één ding, laten ja? we daar echt wel over zijn. Ja? En toen in 2006 een soortgelijke motie in de Kamer werd ingediend... werden ook de namen genoemd van de, van de Kamerleden met een Turkse achtergrond. Ja, op wiens Verzoek ook alweer? Nou, 2006. Ja? Toen, toen zat ik, uh, was ik kandidaat gemeenteraadslid in uh, uh, Rotterdam. Ja. Maar bij, uh, bij de stemmingen die daarna volgden... Dus laten we daar wel over zijn. Ja. Um, denk is niet nodig om ervoor te zorgen dat uh, internationale media... ook de Turkse media het Kamerdebat volgen... en vervolgens daar een bericht over maken. Hoe is het eigenlijk uh, gekomen dat u zo groot bent geworden... bij die gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk dat wij een positieve campagne hebben gevoerd. Ik denk dat wij uh, een partij zijn met een boodschap... die aansprekend is voor heel veel mensen met verschillende achtergronden. Dat, en dat zien we ook terug in de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Hebt u ook weer gebruik gemaakt van sociale media? Wij hebben uiteraard gebruik gemaakt van sociale media. En dat doet inmiddels elke politieke partij in Nederland. Hebt u daarbij ook gebruik gemaakt van nepaccounts en trollen? Nee. Zeker weten van niet? Nee. Want dat was de beschuldiging aan uw adres bij de landelijke verkiezingen? Ja, dat, dat uh, werd gedaan alsof dat een hele grote zaak was. Er waren een aantal jongeren binnen onze organisatie... die inderdaad een aantal van die accounts hadden. En ja? ik heb ze daar vervolgens op aangesproken. Ja. Uh, en dat uh, uh, was zonder mijn medeweten op dat moment... en dat uh, gebeurt naar mijn weten niet meer. Dus u steekt ook hier uw hand in het vuur? Nou... Ook, ook daarvoor geldt. Ik kan natuurlijk uh, nooit uh, de garantie geven... dat er niemand is die een NEP-account gebruikt... maar niet met mijn medeweten. Nee, en als het nou blijkt dat dat een van uw mensen is geweest... is dan er dan nog plaats voor jou? Dan spreek ik ze daar opnieuw op aan. En dan, is dan kijken we naar de omstandigheden. En is er dan plek voor zo iemand nog in de, de partij? Ja, kijk, maar Dat is echt afhankelijk van, van de situatie... en hetgene wat er gezegd is. Uh -huh. um, inmiddels zien we... Dat, er, dat op social media heel veel mensen gebruik maken van nepaccounts. Mm -hmm. en, en dat, uh, ja, het is, het is oncontroleerbaar. Maar het gaat er voornamelijk om wat er dan wordt gezegd. Ja. Nou, weten we allemaal, en daar refereert u zelf ook vaak aan... dat er nogal wat spanningen zijn, soms en zeker in Rotterdam... tussen de van origine Turkse gemeenschap uh, en de van origine niet-Turkse gemeenschap. Laat ik het maar zo omschrijven. Ja, het is wel uh, een hele makkelijke tweedeling die u daar nu organiseert. Want Rotterdam is een stad met 180 verschillende nationaliteiten. Ja. 640.000 mensen. En die zijn wat mij betreft allemaal Rotterdammers. Zeker, wat mij betreft ook. Maar uh, die spanningen die werden bijvoorbeeld duidelijk toen... Uh, bij uh, de vorige verkiezingen de Turkse regering... een vertegenwoordiger deze kant op stuurde, toch? Ja, zeker. zeker. Nou zit u straks in de Rotterdamse gemeenteraad. Misschien niet meer als de verkiezingen er zijn. Uh, maar uh, als dat weer gebeurt... dan zitten wel uw vertegenwoordigers in de Rotterdamse gemeenteraad. Moet dan een, een regeringsvertegenwoordiger van Ankara uh, vrij baan... Krijgen hier of niet? Nou, ik denk dat we daarvoor de regels van het internationale diplomatieke verkeer moeten naleven. Uh, dat, we, dat we er vooral moeten zijn om ervoor te zorgen om de gemoederen te temperen. Om ervoor te zorgen dat uh, mensen niet zo keihard tegenover elkaar komen te staan... dat ME moet worden ingezet. Mm -hmm. Maar dat wij dan, dan de bijzondere verantwoordelijkheid hebben om de gemoederen te sussen. En hoe doe je dat dan, dan het beste? mensen niet uit elkaar te drijven. Uh, en mensen niet uit elkaar te drijven. Maar ervoor zorgen dat er, dat er uh, verbinding ontstaat. Ja, en hoe doe en dat je dat was, dan het dat best? Was dat, dat doe je in ieder geval door een goed gesprek aan te gaan. En ik heb eerder bij u in de uitzending aangegeven... dat toen die zaak in Rotterdam speelde... ik ook contact heb gehad met de Rotterdamse burgemeester... Ja. om aan te geven dat, dat uh, he, wat, wat, wat, wat voor verschillende mogelijkheden er zijn... om het te temperen. Ja. Maar um, is zo iemand en, en, en, dan welkom of een niet? Een van die voorstellen... Een, ja, het is, wat mij betreft internationale diplomatieke verkeer... He, regels uh, dus welkom dat... Ja, en, en laten we daar ook wel over zijn. Er wordt gedaan alsof de minister uh, van familiezaken van Turkije... niet welkom was, tot persona non grata was verklaard. Ja, dat was niet Lees zo. de antwoorden op de kamervragen maar eens na. Dat ja. was niet het geval. Nee, het was niet het geval. Uh, en, en ik vraag me echt op, daadwerkelijk af, wat zou er nou gebeurd zijn? Ja. Het, was, het was ook het weekend voor de verkiezingen natuurlijk. Wat zou er gebeurd zijn ja. als die minister uh, op het balkon van, van uh, het consulaat... Uh, uh, of uh, in een zaaltje 50 mensen had toegesproken. Ja. Nou, dan was het daarna weer weg en was het ook weer klaar. Ja. Maar voor de verkiezingen was het zo dat het gebruikt is... door met name de VVD en Rutte... Ja. om te laten zien hoe krachtig wat het krachtpasserij u toen ook is. Ja. Ja. Goed, dat hebt u toen ook gezegd. Klopt. Ja. Telefoon. Uh, tijd voor een Amsterdammer. Uh, meneer Kwoezoe, Dries Hoefink. Goedemorgen. Hai, goedemorgen Sven. Ik moet jou in de eerste plaats even de hartelijke groeten doen... van Jeroen Pauw. Hartelijk dank. Ik zat gisteren bij hem aan tafel... en ik heb hem ook uh, uitgenodigd om uh, tweede paasdag jouw hoofdgast te zijn. En hij zei, dat wil ik best een keer doen. Maar tweede paasdag is mijn vriendinnetje ook vrij. En die dag wil ik dan even liever met haar doorbrengen. Ja. Hij moet morgens dan wat van die gekleurde eieren gaan zoeken, geloof ik. Ja, maar het, het is hem van harte gegut. Uh, verder ging het bij Pauw ook nog even gisteren over mijn imago dat volgens Jeroen nu wat aan het kantel is, in positieve zin. Yeah. Maar ja, imago is eigenlijk vaak meer een beeldvorming... over iemand die je niet eens goed kent. Yeah. Kijk, als je de moeite neemt om je in iemand te verdiepen... Yeah. dan kom je er vaak achter dat die desbetreffende persoon anders is... dan dat je dacht. Yeah. En ik denk dat jouw gast van vandaag, de heer Kuzu... daar ook mee te maken heeft. Kijk, als ik nou hier op het Plein een Café in zou stappen... en ik roep, jongens, wat vinden we van meneer Kuzu... Ja. Yeah dan zou ik niet zoveel leuke reacties krijgen... omdat men denkt dat Kuzu het helemaal eens is met Erdogan... omdat men denkt dat hij iets tegen homo's heeft... Ja. terwijl Kuzu zelf steeds zegt, nee jongens, dat is helemaal niet waar. Nou, dan roept er nog af en toe zo'n omstreden imam... dat we allemaal op denk moeten stemmen. Ja. En dan ontstaat er dus een soort imago-schade... Waar ik me nou van afvraag hoe meneer Kuzu dat zelf ziet. En hoe hij hiermee omgaat. Dankjewel Dries, tot morgen. Nou meneer Kuzu, hoe gaat u dat imago dan repareren en de schijn uh, wegnemen... Uh, dat u uh, uh, het, het verlengstuk bent van de lange arm van Ankara? Kijk, maar ik, ik, ik dank in ieder geval uh, Dries Roelvink voor uh, de, de fantastische analyse die hij daar neerzet. Um, kijk, wij, wij zijn op dit moment drie jaar bezig. Ik geloof erin dat de politiek iets is van de lange adem... doorzettingsvermogen en ervoor zorgen dat je je verhaal... constant blijft vertellen. En ik geloof er dan ook in dat op een gegeven moment dat, dat verdwijnt. Maar het is wel tweeledig. Ik doe elke dag eh, met onze mensen, met alle denkers... keihard onze best om onze bijdrage te leveren... aan de Nederlandse democratie, aan ons parlement. Dat gaan we straks overdoen ook in de gemeenteraden doen. Maar dat betekent aan de andere kant ook... dat mensen ons het vertrouwen... En, en, en het voordeel van de twijfel een keertje zouden moeten geven... en open zouden moeten staan voor het verhaal wat wij vertellen. En op het moment dat wij dat doen, en dat zien we dus ook vaak gebeuren. Wanneer we individueel mensen spreken en wanneer we dit soort uitzendingen doen, dan zie je dat er bij steeds meer mensen doordringt dat dat denk zeker een verhaal heeft wat aansprekend is voor heel veel mensen. Uh, en waar het gaat om, om, om het imago, ja, ik, ik zie, um, hè, dat zag ik gisteren nog, um, een, een bericht voorbij komen op een, op een Facebookpagina waarin ik het voorstel zou hebben gedaan om alleen maar halal voedsel in schoolkantines uh, te te verkopen. En dan denk ik bij mezelf... Van, waar halen ze dat in godsnaam vandaan? En dan zijn er ook heel veel mensen... die daar gewoon in meegaan... en die, die dat verhaal voor waar aannemen. Dus... dus de bestrijding van nepnieuws, dat is, dat is een hot item hè, tegenwoordig. Uh, maar ik zou echt mensen willen vragen die, die uh, ons met wantrouwen bejegenen. Uh, ga eens een keer het gesprek aan met een denker. He, we zijn inmiddels in 13 gemeenten vertegenwoordigd. Stuur even een keertje een mailtje. Verdiep je eens in, uh, een keer in ons verkiezingsprogramma. Ja. Luister eens een keertje zonder vooroordelen naar wat wij te zeggen hebben. En dan ja. ben ik ervan overtuigd dat om op een gegeven moment het imago zal kanten, ja. net Goed, zoals nou, bij Dries Rolfink. Dat hebben we vandaag uh, geprobeerd uh, te doen in... Uh, dit gesprek, ik heb er in ieder geval uit onthouden... dat u tegen de uitspraken bent van die imam... dat u de minister in principe steunt... en dat u ook de LHBTI-gemeenschap steunt in de gemeenteraad... en dat u uw hand in het vuur steekt... dat die mensen niet zijn opgeleid door Erdogan... en dat u ook geen gebruik hebt gemaakt van trollen. Ik dank u zeer, meneer Koezoek. Ze zeggen wel eens dat liefde blind maakt. Nou, dat kan ik beamen, want mevrouw... heeft inmiddels heel wat kerels met mij verwacht.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 een uh, IT-bedrijf. Vader, alsjeblieft. Morgen, live, vanuit de Belmer. Geef dat ik niet hoor te lijden. Het jaarlijkse muzikale Paas-evenement. The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat? Met onder andere Tommy, Christia, Wellers, Grace en Brain Power. The Passion. Morgen om vijf over half negen. Live op NPO 1. Uh, dag meneer Patel, met Anton van uw Counter -sea. Oh, hallo. Uw omzetbelasting.